Volgens mij zijn we er weer. Ja, we zijn er. We piepen bijna een beetje. Dat was hartstikke leuk, die piep. Ik kan het nog een keer proberen. Nou, nee, ik ga het gewoon niet nog een keer proberen. Maar die piep was hartstikke leuk. We hebben het afgelopen weekend eventjes weer wat tranen moeten laten. Want een van onze grote Nederlandse dichters is helaas... Overleden. En ik wou toch nog even een beetje aan hem denken. Simon, ik vond deze heel mooi. Ik weet dat je hem zelf niet ingezongen hebt. En dat iemand anders het heel mooi ingekeurd heeft. Maar kom op, Simon. Nog één keer. Stem uit de groef. Mijn stem mag met mij een heel leven mee. De plaat draait verder.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 Groef. Met eh. Wacht ik beginnen. Stem uit de groef. De plaat draait verder en mijn stem ligt vast. Stem uit de groef. En een zwarte groef. En als ik slaap heb gaap ik. En als ik high ben lach ik. En als ik muziek hoor. Als ik muziek hoor, luister ik. Ta Ik ben verdronken in een polder, in een sloot. Onder water, van tegenvoeters, tussen kikkers en koos. Let op!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 vond ik wel heel erg mooi uh, gewoon zomaar Simon Vinkoog met een heel mooi bewerkt liedje het was eigenlijk gewoon een gedicht het is eigenlijk een verhaal wat Simon ooit een keer hield misschien kan ik dat verhaal zo meteen nog een keer laten horen maar je kan ook bellen het is heel raar maar je kan naar dit programma kan je bellen Kijk, um, er hangt ergens een telefoonnummer op de chat nu nou, dat zou je dus kunnen bellen. En uh, ja, wat kan ik er nog meer over vertellen? Ik kan er eigenlijk helemaal niks meer over vertellen, waarover dat het eigenlijk allemaal minder ingewikkeld is dan dat het lijkt. Het is allemaal heel simpel. Op een gegeven moment houdt het op. Houdt het gewoon op. Dan is er gewoon niks meer, of... Misschien juist een heleboel Maar ja, waarom zou er een heleboel zijn? Het lijkt me zo druk inmiddels daar in die hemel Zoveel mensen die ons voorgegaan zijn Dat lijkt me helemaal niet gezellig En zou je daar dan ook de HEMA hebben? En de VND? Wat moet je daar doen eigenlijk? Het lijkt me heel saai, een berg mensen alleen maar. He? En dan zijn er ook mensen die zeggen van... Nou, dieren die gaan ook... Uh, wel... Uh, naar de hemel, maar... Er zijn weer andere mensen die zeggen dat dat niet zo is. En er zijn mensen die zeggen... Ja, dat gaat allemaal goed als je ze op de juiste manier slacht. En zijn er zijn andere mensen die zeggen... Nou, ja, dat maakt allemaal niet zoveel uit als je ze maar doodmaakt. Allemaal heel ingewikkeld. Het is... Deze wereld is best wel ingewikkeld. Eens even kijken. Um, ik weet niet. Is er een opname opgeslagen bij Radio Archive? Ja, er zijn er meer. Wat ik net draaide is ook helemaal kopierechtenvrij. Dat kan iedereen zo draaien. Ik uh, zou eventueel zometeen nog kunnen zeggen... wie die kopierechten dan vrijgegeven heeft. Maar ja, laat ik dat maar doen. Dat is Erik... Erik heeft de, de rechten van dit nummer vrijgegeven. Dus Erik, hartstikke bedankt. En dan vraagt iedereen zich af wie Erik is. Nou, dat zoek je dan maar een keertje op. Je, je, je zoekt maar iets op met Vinkenoog en Erik ofzo. Simon, Erik, uh, je probeert maar iets. En dan zal je zien dat je dat zelf ook gewoon mag opnemen en mag vermenigvuldigen. En iedereen daar een plezier mee kan doen ja, er staat nog veel meer er zijn nog veel meer dingen van Simon bewaard gebleven, maar het leukste zou zijn als iemand zou bellen van, hé, hey, ik heb dat en dat nog met Simon meegemaakt, maar ja, het hoeft helemaal niet ik, ik, ik ga gewoon even lekker een beetje gefrikt door al mijn documentjes heen en dan ga ik eens even kijken ik ga Tom even wel te wensen Tom, slaap lekker Um, tja. want Hé, uh, hey, kijk nou Dredred die weet wie het is Kijk, er zijn mensen die opletten En Jaap is erbij gekomen Iemand die ook altijd oplet hè? Want van Jaap komt het beroemde werkwoord Japen En de uitzending van Nelly is gejaapt Door Dona En die heeft dan het eerste stukje niet Maar dat komt vanzelf allemaal wel goed in het eerste stukje heeft Nelly waarschijnlijk niks verteld wat echt heel belangrijk is. Of misschien juist wel, maar dan was het misschien wel juist belangrijk om het juist even niet te horen. Dat je het van iemand anders te horen kan krijgen. Ook mooi. Ja, want vroeger had je dus gewoon geen bandjes en geen, geen cd's en geen computers. En, dat had je allemaal niet. Dus alles wat je hoorde, dat kon je alleen maar herhalen. Dus je, je kon al een hele goede zanger ergens gehoord hebben. En dan probeerde je dat liedje na te doen. Want ja, en dan was jij de goede zanger van het dorp. Want ja, die mensen die dachten het hoort zo. Eigenlijk veel mooier natuurlijk. Op het moment dat gewoon ieder dorp zijn eigen topzanger heeft. Omdat die toevallig die andere zanger is tegengekomen en dat liedje heeft onthouden. Oh, wat geweldig. Ik weet niet of deze tijden zo mooi zijn. Nee. Vroeger was het ook best wel mooi. Bijvoorbeeld, ik heb ooit een keer geslapen op, op, op kaartjes. Op, op kaartjes voor een festival. Het heette Flights to Lowlands Paradise. Dat was in Utrecht in de jaarbeurs. En op al die kaartjes, daar heb ik bovenop geslapen. Meer als een week lang. Want die kaartjes die waren van de drukkerij gekomen. En die waren allemaal gesneden in de juiste formaten. En die moesten toen ergens opgeborgen worden. En... De beste plek was onder mijn bed. Ik was toen nog een heel klein jongetje. Dat maakt niet uit. Maar Simon herinnert zich dat ook nog. Ergens. Maar Simon ook. Nou. Nah. Nou, ja, dat is gek. Vinden jullie ook niet? Jullie vinden het ook gek, hoop ik. Nou, um, ja, we moeten even kijken wat er dan aan de hand is. Dan, dan is dit dat stukje. Want dan is het niet zo. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, dit, dit is het. Dit is het, dit is het, dit gaat niet doen. Uh, nou, ik heb een oude opname van een waarin hij een Amerikaans uh, kinderspel. Simon Says Sit Down Simon Says Stand Up en, en daar vond ik me altijd erg uh, veranderd mee ook omdat hij zou optreden op uh, uh, Flight to Lowlands Paradise in de jaarbeurs uh, destijds, en het ging niet door want hij had altijd wel een gebroken arm of een been of hij lag nog ergens in coma maar uh, toen zou ik hem moeten introduceren, toen heb ik een gedicht in het Engels geschreven Captain Dekker, een uh, heel Engelstalig gedicht, dat ga ik nu niet doen maar uh, ik, ik voelde wel met die uh, Lange magere man verwant ook, omdat hij dus ook, uh, ja, dat visionaire, dat uitbundige, dat ecstatische, waarvan ik toch, waaraan ik me toch ook schuldig maak, zou ik wel zeggen. Mm -hmm. Ik hou van vervoering en verrukking en oceanische toestanden waarin je je kunt onderdompelen en uh, even mee hebben met de eeuwigheid. En dat gebeurt te weinig in dit leven. Maar het breekt alle records, het staat voortdurend te wachten. Het slaat je gaar, het heeft je lief. Het heeft zich al eerder tot je gewend, het rammelt tot jaren aan je bewustzijn. Het roept voortdurend onhoorbaar open, open. Open, open, open. En lacht je toe het mond het je op het verfrist je Altijd nieuw, altijd eigen, altijd zelf. Altijd alles. Alle records, alle herinneringen, levensvormen, verschijningen, gestaltes. Alles, alles, alles. Open, alles open. In de kringloop van de pols. In het oude bloed. In de eeuwige vlucht die het neemt, hoog opneemt. Toetast mens, mens, mens, je staat te gebeuren. Het staat je te wachten, het knikt je toe. Het heeft je nodig, het nodigt je uit. Het heeft je lief, het ...recht om je leven. Je bent hetzelfde. Het heeft alles te geven. Alles aan zichzelf te geven. Er is geen ander... ...dit ben jezelf. Dit is... ...ik ben alles te boven. O God... onvertogen. Quick, quick... ...slow, quick, quick, slow... ...quick, quick, slow, quick, quick, slow. En zo ging het na... Ja, dat was ook... ...Simon Vinkenoog ...die iets vertelde over iemand... ...in het begin van het stukje. En die iemand... Die was heel belangrijk eigenlijk voor het festival en die kwam niet. Stel je voor dat iemand weet wie dat was. Het is <laughs> leuk natuurlijk. Ja, ik, ik weet een heleboel van, van flights to Lollands Paradise, maar ja, dat bestaat nu nog. Het is alleen uh, Lowlands heet het nu. Dat is nu een uh, ja soort ja bedoeling voor mensen die alles maar willen consumeren, want dat is het enige wat je daar kan hè. je kan er niet consuminderen, je kan er alleen maar consumeren dat is echt bijzonder, beetje naar beneden gegaan, dat hele idee, maar toch wel grappig om eventjes Simon nog even gehoord te hebben je, je kan gewoon nog steeds bellen hoor, dat is helemaal geen punt, je kan gewoon nog steeds bellen en je hoeft helemaal niet te bellen, want er is helemaal geen reden toe, we kunnen gewoon uh, ook nog allerlei andere dingen doen, en ik denk dat ik gewoon uh, voor allemaal andere dingen kies, en nee, Simon Vestijk kom op zeg jeetje Simon Vestijk, nee dat vind ik zo saai dat vind ik gewoon saai het zal wel heel mooi zijn en zo en zeker voor zijn tijd, weet je wel maar, eh, Nee, doe mij maar uh, Simon S. Ja, die afkorting gewoon van zijn voornaam en zijn achternaam. Dat klinkt niet echt tof, maar doe mij toch maar Simon S. Nou, Eens even kijken wat er nu gaat gebeuren. Hey. Dus uh, Ridder Radio. En uh, ik. Ik zit me zo een beetje af te vragen. Terwijl ik naar de chat kijk van. Jaap zegt dan van uh, bijvoorbeeld. Uh, Geen grote stad zonder problemen. En denk je ook. Geen groot mens zonder problemen. Hoe kan je ooit een groot mens zijn? Een volwassen mens. Zonder problemen. Dat kan helemaal niet, joh. Je, je, je, je kan. Ja, je kan zeggen van, nou, ik heb geen problemen, ik heb geen problemen, hokus pokus, ik heb geen problemen. Kan. Maar problemen blijf je toch tegenkomen. Hoe groter je bent, hoe beter je je ook kan inleven in die problemen. En hoe, hoe beter je daar misschien mee om kan gaan. Het is misschien dat grote steden daar eens een voorbeeld aan kunnen nemen nee, dit is natuurlijk onzin nee. kijk, het, het is gewoon zo kijk, niet alle mensen zijn hetzelfde en het probleem is we hebben nu een wereld gemaakt waar eigenlijk het beste is als iedereen hetzelfde is gewoon iedereen zegt je tegen elkaar en jij tegen elkaar zo'n wereld dat, dat, dat, dat hebben we er nu van gemaakt terwijl vroeger was het ook niet veel beter hoor en dan zei iedereen u tegen elkaar en lachten ze daarna in de keuken lachten ze elkaar weer uit weet je wel. Dat, dat, dat had je ook gewoon in die tijd dus daar zit ook niet het probleem het probleem zit ook niet in of iemand nou hoog is of laag is want daar mag je tegenwoordig ook geen problemen meer over maken het probleem zit ook niet in hoeveel je verdient want ook dat soort problemen schijnen opgelost te zijn op de een of andere manier terwijl het lijkt mij nou zo leuk dat mensen die het, het meest uitdelen, dat die dan het meest mogen verdienen. Dus stel je voor, eh, he, je, maakt niet uit wat voor baan je dan hebt, maar je verdient gewoon meer al naar gelang je uit weet te delen. He, dat hadden ze vroeger ook zo'n systeem. Iemand die, die, die had heel veel geld, maar die hield helemaal niks over. Want die had gewoon een huishoudster he, en die, die kreeg tien gulden. En die had een tuinman die kreeg 10 gulden. En die had misschien nog wel een een of andere klusjesman. Ook 10 gulden. En zelf verdiende die 40 gulden. Het was natuurlijk een rijke patser. Hè, want hij verdiende 40 gulden. Maar hij was wel 30 gulden kwijt aan het eind van die week. En had hij dus zelf ook maar 10 gulden. En natuurlijk had hij dat grote huis. En natuurlijk had hij een mooie tuin die drie andere mensen, die hadden ook mooi tien gulden dat is eigenlijk best wel mooi in die tijd tegenwoordig werkt dat heel anders, echt heel anders maar ja, wie ben ik wat kan ik ervan zeggen kijk, eh, Bo is er ook eindelijk, en die hoopt dat ze de kat wel eerst gewassen heeft en de kat hangt in mijn jurk, nou ik heb geen jurk aan, dus ik ben er niet dan nou moet het Laris zijn uh, oh, die kat moet je eerst wassen voordat hij in een jurk kan hangen. Dat is best nog wel grappig. Toch? Nou, ik vind hem best wel grappig. Even kijken. Je kan ook een kat op het spek binden inderdaad. En het leuke is dat die kat dan gewoon het spek weg eet en dan tussen de touwen wegloopt. En dat doet hij wel één of twee dagen over. Maar hij zal die spek zal die weg eten. Ja. Ik denk niet dat als je een kat op het spek bindt, dat hij dat onaangenaam vindt. Ik denk dat hij dat wel aangenaam vindt. Boven ik ken genoeg mensen die boven op het spek gebonden willen worden. Die vinden het hartstikke aangenaam. Die betalen er geen voor. Dat heb je gewoon. Even kijken. Jaap durft niet te bellen. Dus dan doe ik nog een keer dit zo <coughs> durft niemand te bellen en bo is een liefie nou bo is hartstikke liefie maar andere bo is ook een liefie nou wordt het heel moeilijk want op de radio kun je dus niet horen welke bo ik nou met bo bedoel kijk er is dus een bo die hangt dus in jurken en je hebt dus een bo en die zegt joh nou die bo die in de jurken hangt die zegt nooit, joh. Die bo die in jurk hangt, is niet op de chat. En die andere bo, die chat. En die hangt nooit in jurk. Ik ga even een paar buffers maken. Ik hoop dat, dat lukt. Uh, zou dat lukken? <lacht> ja, ik, ik hoop gewoon dat het lukt. Kijk, dat is inderdaad een mooie term voor iemand. Een ongebakken deegsliert. Een ongebakken deegsliert. Is namelijk, zoals iedereen weet, spaghetti of, of bami. Kun je er ook van maken? Ja, bami maken van de ongebakken deegstierd. Hartstikke lekker. Maar in de tijd van Reven, want die is alweer een paar dagen langer dood, was pasta misschien niet zijn lievelingsgerecht. En pasta, want een raar woord ook eigenlijk. Hè? In Nederland betekent pasta dat je het kan smeren. Nou, wie smeert er nou ongebakken deegstierd op zijn brood? Niemand toch? Nee, niet. Meer. Hallo? Hallo? Hoor je me niet? Jawel. Ja. Uh. <laughs> maar het was zo leuk om tijdens die muziek nog even een paar keer hallo te roepen. Oké. Okay. Ja, ik hoor net de muziek op de achterhoofd. ook iets zachter gezet. Onze je dan dat ik mezelf ineens terug hoor. <laughs> dus uh, ja. Nee, ja, maar weet je, Ik zat zo uh, wel eens na te denken. Weet je, de, ja, van. Er natuurlijk mensen in, in, in kleine gemeenschappen. He, of, uh, ja, je had uh, volksstammen, weet je al, hier uh, ja, in Europa bijvoorbeeld. En die hadden zo een eigen bedrijvigheid. De een die, die, die, uh, die had uh, wat geiten of, of wat koeien en die helde dat weer. Voor uh, ja, andere zaken die hij nodig had. Maar ja, je had ook wel mensen die dan te veel van hetzelfde. En die konden dan hun spullen niet meer kwijt. Ja, en toen eh, hebben ze geld uitgevonden. En toen kwam de ellende pas. Het kapitalisme. Is, is dat de echte ellende, denk je? Um, nou, misschien niet de hoofdoorzaak. Maar ik denk dat het een samenkomst van allerlei omstandigheden zijn, denk ik. Ja, ik denk dat het pas gekomen is toen mensen geld gingen verdienen met geld. Ja, met, met beleggen en met sprake Ja, gewoon met geld, dus die deden niks, maar die lieten dat geld werken. Dat is zo'n ja, okay. zo uitdrukking, geld laten werken. En dat kan helemaal niet. Nee. Want uh, ja, kijk, je hebt gezien uh, in het verleden dat de hele uh, ja, zodat die uh, culturen ineens zijn gestort, uh, kijk, het Romeinse Rijk. Rijk zal maar, allemaal heel grote macht dan. We heb ik eens een keer op Google zitten, uh, vogelen, of op, Google, op YouTube, en uh, ja, dan lieten ze de Amerikaanse staat, de Verenigde Staten, uh, vergelijken ze met het oude Egypte. Met die symbolen en zo, die, uh, als je dan die goden zet en noem maar op, dat je die drie uh, piramides hebt. Dan loopt dat in één lijn naar een sterrenbeeld boven de hemel. En dat telde God, uh, God Ora voor, of God Z. En dan blijkt dat met het uh, symbool van Amerika ook ongeveer zo te zitten. Want het vrijheidsbeeld staat ook voor een uh, godin. Ja, maar het uh, vrijheidsbeeld is, is geschonken door, door, Frankrijk. door Frankrijk. Die hebben, ja, hebben ja, dat ja. gemaakt in Frankrijk. Ja, dat klopt, dat klopt. Maar die mensen, uh, ja, ze noemen dat. Uh, dat ook, ik heb er YouTube filmpjes van gezien. Die dat beeld hebben gebouwd en zo. En die hadden zich laten inspireren door... Uh, ja, het kwam allemaal met elkaar overeen. Want als je nou bijvoorbeeld die oude Egyptische goden ziet... hebben ze zo'n ding op hun hoofd, een soort kroon. Ja. En, uh, en als je dan uh, menselijk her hersens van bovenaf bekijkt... Was dat ook ongeveer die vorm. En hadden ze dat oog... Die twee, dat oog, uh, het Egyptische oog ken je wel, hè? Dat je ja, op, ja, ja, ja. Nou, en als je je hersens, zeg maar, aan de zijkant uh, door zou snijden. als je precies die. Uh, die dat spiegel... ga ik niet doen hoor. Nee, nee, nee. Maar dan uh, kwam dat precies overeen. die gebeurde met het oog. Want je weet, de Egyptenaren waren ook heel, heel erg in de, de tijd. Die hebben ook mensen ontleefd en zo, kijk maar naar die varenhuizen die ze uh, gemummificeerd hebben. hebben ze, mm -hmm. Omdat ze wisten dat het allemaal gaat rotten hebben ze dan al die ingewonden, of die hersens eruit gehaald, via de neus holden. Ze de darmen uh, ook uh, ingepakt en zodat het niet kon rotten en alles en uh, de hele lichaam was eigenlijk helemaal leeg. Die mensen waren uh, best slim, want bij iemand uh, was een keer... Uh, in Egypte geweest. En die parfums die wij nu kennen, en die, uh, ja, die luchtjes, die hadden ze toen ook al. Weet je dat bier zelfs uit Egypte komt? Wie, wat? Bier. Bier, ja. ja. Klopt. Dus ja, we hebben er wel veel aan te danken aan, die Egyptenaren. Maar... En uh, ik, heb, ik heb ook zo op televisie toch dat op, op het beskrofje Op op heroïne ook niks uh, nieuws is. De wie... Waarschijnlijk dat uh, de Nee, heroïne is helemaal niks nieuws. Want uh, de Egyptenaar, want als je kijkt naar de Inka's, die hadden ook piramides, hè? Mm -hmm. uh, uh, want ja, die, die plant, groeide nergens in de in En ook in de omgeving Nee, maar al die uh, wetenschappers in die tijd die... ruikten dat wel, hè? Ja, maar, maar ze schijnen dus contact gehad te uh, hebben met de Inka's heel lang geleden. Ja. En ook in de voorhistorie misschien nog wel. Een... Dat zou kunnen, maar mensen maken al heel snel uh, een idee van rechthoekig en rond en vierkant. En... Mensen maken heel snel al, al dat soort ideeën. Dus uh, de kans is heel groot dat als het mensen zijn die iets gedaan hebben, dat het lijkt op iets wat andere mensen gedaan hebben. Ja, okay, nou, dat kan. Ik, ik denk als jij nu een papiertje voor je pakt en, je, en een pen... ...en jij maakt een tekeningetje van een huis... ...en ik maak een tekeningetje van een huis... ...dat het er wel ongeveer hetzelfde uitziet. Nou ja, ja. Nou, dat is wel ja. ja. En, en dat hoeft helemaal niks met elkaar te maken te hebben. Want die wetenschappers in die tijd van die, die grote ontdekkingen... ...met die, met die farao's en zo... Die, ...die gebruikten heel veel cocaïne in die tijd... En, en die gebruikte ook heel veel sigaren en pijpen en zo. En die, dus die rookte ook tabak. Dus ja, al die sporen... Het is maar de vraag of, of dat er al in zat, of dat het erbij gekomen is. Mm. In ieder geval, stel je voor dat ik een advocaat was... dan, dan zou ik eh, pleitbezorger zijn voor deze visie, zal ik maar zeggen. Mm. Ja, daar zit wel wat in natuurlijk. En... De paraplu bijvoorbeeld. Dat hebben de Chinezen vier, duizend jaar geleden al uitgevonden. Ja, die noemden het alleen geen paraplu, hè? Ja, oké. Okay. Ze noemen het anders. Maar het was hetzelfde apparaat, zeg maar. Ja, ja, ja. Of, en dat vind ik wel leuk, weet je. Dan kun misschien al die westerse wetenschappers van Anthony Leboek heeft een groot kost uitgevonden. Naar de Arabieren. Die hadden een, een, een glazen bol. En dan kijken ze door een kokertje in, en dan konden ze ook in de verte zien. Ja, dat ja, klopt. Konden ze toen al, nog voor Antoni van, van Weberoep. Ja. Dus de mensen waren echt niet dom hoor in die tijd. Ja, nee. Sommige mensen die denken dat het, die, die kennis pas van de laatste honderd jaar is, dan volgens mij is het al veel ouder. Nee, maar het, het probleem is wat wij hebben eigenlijk in onze tijd: is dat, ja. dat wij kijken terug op een tijd dat die mensen waren echt even slim als wij. Ja, echt net zo slim als wij alleen die hadden nog niet zo'n voorgeschiedenis als wij ja, okay. kijk wij hebben de voorgeschiedenis van dat die andere mensen mm. al van, van alles en nog wat gedaan hebben en dat wij dat op school heel snel eventjes met de paplepel ingegoten krijgen wij vinden het allemaal normaal ja, okay. maar, maar, maar wij zijn alle twee al wat ouder bijvoorbeeld en de computer nou toen wij op de lagere school zaten droomden we van dat soort dingen en, en net zoals van de radio... Nou, wij droomden dat we dat, we dat konden. Ja. Maar, ja, dat was ik zei, ja, ja. En dat, dat kan allemaal nu maar gewoon zomaar. En, ja. en, en, en zo'n mobiele telefoon. Man. Ja. Wij, wij, wij waren helemaal... Wij speelden dat we een walkie talkie hadden... met een doos lucifers in onze handen. Mm -hmm. En tegenwoordig mag je dan geen doos lucifers meer in je handen hebben... als je kind bent, maar... Ik heb er gelukkig een hele, hele leuke vrije opvoeding gehad. Mm. En ik heb er nog nooit iets uh, verkeerds mee gedaan. Behalve een Walkie Talkietje gespeeld. Mm. En nu hebben we gewoon een mobiele telefoon. <laughs> ja, Daar zit ik naar mee te bellen. Ja, moet je nagaan. Ja, Zullen we eens een muziekje opzetten en dan uh, eens even kijken of er misschien iemand anders wil bellen? Of heb je nog een heel, heel interessant verhaal te vertellen? Uh, ja, ik heb eigenlijk verder uh, niks uh, gezonds meer te vertellen. Dat vind ik interessant. Daar ga ik er even bij zitten. Vertel verder. <laughs> ja, kijk, uh, ik heb een keer iemand gesproken en die is helemaal, uh, ja, die man die is een beetje, ja, zal ik het zeggen katholiek opgevoed en, uh, en die had het uh, over, ja, hij zegt uh, iets over terug naar het heilendom, weet je wel. Hij zegt, hij moet toch wel terug naar het heilendom, naar het oorsprong. Ik zei, nou, misschien zit daar wel wat dingen aan, weet je wel. dat was nog teleurgesteld in de katholieke kerk en zo. En uh, ik zei, joh, ik zeg, ik heb een, ja, een radiostream, heb ik niet meer, maar. Ik heb wel een eh, website, ik kan wel opnames maken en het plaatsen, een soort iPods, zeg maar, weet je wel. En dat je dan eh, kan luisteren, zeg, misschien is het wel leuk, want die man kan het maar als, als we een keer een opname maken, dan zet ik dat op mijn website. Ik zeg, misschien is er in de wel wat voor jou. Ja, precies, misschien, misschien, kan, misschien kan je hem even opbellen of hij mij even opbelt. Ja, uh, ja, best wel interessante dingen. Hij is helemaal geïnspireerd ge uh, in uh, zot, uh, boeddhisme. is mm -hmm. dus, erin geïnteresseerd. Maar ik zal het met hem over hebben. Ja, lijkt me een goed idee. Ja. Zal ik uh, nu de telefoon neergooien? Is goed. Ja, of uh, wil je nog meer vertellen? Nee, uh, je mag een muziekje draaien. Ik, ik draai even een muziekje dan. Ja, nog een ander. Oké. Okay. Hey Doe je de goed, hey, Ingrid? Zal ik doen, mij nee, nog bedankt voor die website. Ik heb uh, me aangemeld erop. Oké, okay. hartstikke goed. Jo. Okay. Hé, hey, de groetjes, Hoi. Uh, dat was ja. Zo, ja, wat gezellig. Um, zo moet ik dat nu doen. Kijk. Er is een wenskaartje voor burger. Nou, hoe kunnen we dat nou eens even vinden? Dat kunnen we niet vinden natuurlijk, dat is... Even tegen Jaap zeggen dat ik dat uh, ga doen. Ik, ik, ik stuur je die uitzending even op. En wat wou ik nou nog meer zeggen? Oh ja, uh, Dred, uh, een hartstikke leuk kaartje is dat wat jij had. Uh, fantastisch, echt. Je hebt burger volgens mij nog nooit zo blij gezien. En, en burger die, die wordt nog blijer, want uh, het is namelijk zo. Hij wordt zaterdag aan het werk gezet. Als ik het goed in de gaten hou, wordt hij zometeen aan het werk gezet. Um, ja. Kijk. Burger die gaat zaterdag een gerre opzetten. Nou. Kijk. Dan moet je wel je buik in houden, Burger. Maar voor de rest gaat het best wel goed. En ze hebben daar helemaal van die spanbanden en zo. Die gaan overal omheen. Misschien... Uh, is het wel een leuk idee voor jezelf? Ook om in een kerk te gaan wonen? Ik, ik, ik zou zelf, heb ik begrepen, van Daan niet naar Uffel te gaan. En, uh, ja, Joka gaat daar nou eenmaal heen, dus... Die, die ontmoet dan binnenkort haar, haar droomman. En, ja, Daan is er niet, dus ik durf dat wel te zeggen, want... Joka, je droomman, die komt ook... Uh, moet ik zeggen, je man uit je nachtmerries eigenlijk Roberto, die komt ook naar Uffelte Dus e, Ik zou een plekje vrijhouden in je kerk Ja Roberto komt Nou Kijk eh, Burger, je moet nou wel zaterdag gaan werken Bij Joka, vind ik Het is ook hartstikke leuk een keertje naar Uffelte, man Ben jij wel eens in Uffelte geweest? Toch nooit Ik e, Kijk hij gaat het doen. Dansen. Nee, nee, niet op het witte paard. Ja, Roberto. Met dubbel R. Is het. Roberto. Ja. Ja, die komt. Ik, ik zag het toevallig dat hij, dat hij helemaal blij was. En dat hij vorig jaar ook zo blij was. Ja. Dozen dansend naar de guerre slepen. Ja. Op zich ook leuk. Als het niet te zware dozen zijn, dan... Burger? Hallo, ben je er nog? Uh, ja. Nee, met dubbel R is het. Dat is Roberto. Ja. De, de, de, de, de health coach. en de, Ja. Ontzettend leuke jongen. Die kwam bij jou altijd als eerste zomaar. Ja, die komt na open-up. Ja. ja, toevallig. Ik kwam dat tegen. en Ik kon het niet laten. Gewoon om dat toch even te zeggen. Van... Ja, allemaal boeken. Burger. Uh, ik heb op het land nog een karretje staan. Kun je misschien het karretje even ophalen? Dan kun je die boeken... Misschien op het karretje heen en weer rijden. Want anders zie ik je dat niet zo doen. Het zou wel. Ja, precies. Die is het: Roberto, de health coach. Ja. ja hij heeft tegenwoordig een heel modern brilletje. Hij, hij kikt ontzettend op motoren. Ja, het is een. Het is een stoere knaap. Ja. En hij houdt heel erg, heel erg van. Uh, van, ...van Joods dansen en zo... ...schijnt het, zei hij... ...ik weet niet wat Joods dansen is, maar... ...en dat zou ik eigenlijk moeten weten natuurlijk... ...ik weet wel hoe ik dans... ...en ik weet wel hoe we bij mij in de familie dansen... ...maar of dat Joods dansen is... ...ik zou het niet weten... ...misschien... Uh... ...kan iemand mij uitleggen wat... ...Joods dansen is... Ik, ...ik heb nog steeds een telefoonnummer... ...ik weet niet precies meer waar... Hier is het ergens. Ja, daar is het telefoonnummer. En, en mensen kunnen dus bellen. En uh, Joka zet gelijk even de reclame voor de Ule erop. Ja. Dat is een, een, een boerderij met een flink terrein erbij. En uh, ja, daar houden ze allerlei uh, bijeenkomsten met allerlei... Uh, ja... Ik zal maar zeggen, hoe moet je dat nou zeggen, joh? Hoe zeg je dat nou netjes? Het is radio, het moet allemaal wel een beetje netjes. Um, nou, ontzettend uh, fijne weekenden en zo. En, ja. en, en, en met dames die nog jurken dragen en zo. Dat, dat ook. Dat vind ik ook wel belangrijk om te melden, want Roberto komt niet voor niks. ...Roberto komt voor de dames. En Joka is te gelukkig, dus dat komt helemaal goed. Adrie gaat weg. Kijk, jullie uh, dansen wordt er gegeven. Ja, nou, dat is het dus en uh, dat doe je in een kring. Nou, je, je kan het ook in rijen doen en uh, je kan het ook gewoon los doen. Uh, je, je kan het gewoon ook thuis doen... Uh, je hebt daar eigenlijk helemaal geen andere mensen voor nodig. Maar ja, wie ben ik, hè? Ik ben ook helemaal niemand. Jeetje, en Daan inderdaad, die, die wil niet naar Uffelten. Nee, nee die, is, die is echt te onthutst van wat hem daar ooit een keer is overkomen. Dat is echt de broedplaats van de criminelen, volgens Daan. Ja, daar komen ze allemaal vandaan, uiteindelijk. Als je heel goed nagaat en alle familielijnen bekijkt... dan komen ze bijna allemaal uit Uffelten. Dat is echt, dat, dat moet wel. Ik geloof Daan gewoon, dus... Ik weet het bijna wel zeker. Niemand durft te bellen, dus ik vind dat heerlijk. Kijk, op, dan kan ik tenminste nog een beetje slap slapauwen. Want kijk, als mensen bellen, dan moet je altijd een beetje serieus zijn... En met allerlei dingen rekening houden. En dat hoeft nou helemaal niet. Ik kan nou gewoon helemaal, gewoon strak voor me uit. Gewoon strak voor me uit Dat is fantastisch. Jullie ze kunnen we ook doen. Kijk, er komt in ieder geval iemand die gaat bellen. Hallo? Met? Met? En hey, dan met jullie? Hé, met, met met met, øh, met, met, met, met wie spreek je ook weer heel? Oh. ik Ik weet het niet meer. Oh, met Judith gewoon, met de gus, hè? Ah, ik ben zo onthuts. ik was mijn eigen naam vergeten. Pff, ja hoor, tuurlijk. Ja, ik snap de hint, oké, okay, ik zal minder vaak bellen. Oh, oh, oh, oh. Je mag mij iedere dag bellen hoor, Judith. Nou, dat hoeft overweer niet hoor. Au oh, gelukkig. Nou, nah. dat hoeft overweer niet, nee. <laughs> Nee, uh, uh, Uffelten is toevallig wel Drenten, dus eh. Uh, <laughs> niet alle criminelen komen uit Drenthe hoor. Nee, maar toch wel uit Uffelte. Daan, zegt dat? Nou ja, dat zal Daan wel gelijk hebben, maar uh, ik ben nog nooit in Uffelte geweest gel dan gelukkig. Nooit. Nee. Je hebt ook geen familiebanden met nee. iemand in Uffelte? Nee. Alleen in uh... oh ja, alleen in andere plaatsen van Drenten in Groningen heb ik nog wel familie zitten, maar niet in Uffelten. Niet in Uffelte. Nee. Nou, de, je, je, je bent geprezen, hè? Dat weet je. Nou, dankjewel. Dat je gewoon... Uh, jij, jij bent een van de weinige mensen die gewoon geen banden heeft met iemand in Uffelten. Nee. Nee, dat is waar, oké. Okay. Nou, wil ik gelijk weten. Word je daar nou gelukkiger van ook? Nou, weet ik niet. Ik denk het. Nee, maar van wel. Ik voel me over het algemeen de laatste tijd wel gelukkig, ja. Kijk. Ja. ja, dat is een ja, bewijs gewoon dat je gewoon uh, helemaal niks met Uffelten te maken hebt. <lacht> ah, Oké. <okay. lacht> ik hoop nu dat er niemand uit Uffelte luistert, hè? Ik wou net zeggen, ik hoop dat je ook leeg ook niet luistert dan. <lacht> maar dat geeft niet. <lacht> ah, misschien moet ze daar juist wel om lachen, hoor. <lacht> ja, maar zij woont nog niet in Uffelte hè? Nee, dat is waar. Dat is zo. Dus nu kan ze er nog wel tegen. Ja, nu nog wel. Haha. <laughs> maar, maar zometeen moet ze zich gaan aanpassen aan de gedragingen daar in Uffelten. Ja, dat wordt ook wat, hè. En het wordt Jiddisch dansen heb ik net begrepen. Oh ja, oké. Okay. Ken je dat? Jiddisch dansen ken ik niet, maar ik, ken wel dat, ik weet wel dat Jiddisch een Joodse taal is en dat Jiddisch afgeleid is van Duits. Dat weet ik toevallig wel, maar voor de rest, nee. Ja, het is gewoon een soort van Duits. Ja. <laughs> ja. Dat is waar. Wat heb je de ja. afgelopen week voor leuke dingen meegemaakt? Um, nou, even zien wat voor leuks heb ik meegemaakt. Uh, oh, gisteren is er een goede vriendin van mij, Leonie heet ze, is langs geweest. En ook al is ze doofblind, dan nog konden we heel gezellig met elkaar bijkletsen. Dat oh, was ontzettend leuk. En hoe doe je dat had ik dan? Ik zou nog op mijn verjaardag komen, want ik was vorige week zondag jaar. En uh, de auto had ze eventjes. Uh, had ze een hele leuke thee gegeven aan mij, allerlei theesmaakjes die ik wel kon uh, proeven, omdat ik niks met mijn neus kan ruiken. Mm -hmm. dus vandaar. Dat ben ik al gewend hoor. En uh, nou, was hartstikke leuk, en ze had een uh, doosje snoepjes meegenomen, dus oh, heerlijk hè. Lekker snoepjes. Ja, van die, die uh, koelachtige koe snoepjes hè, en snoepjes in de vorm van koetjes en zo. Oh, leuk! Ja. Maar hoe praat je nou met een vriendin die doofblind is? Nou, dat kun je uh, via de handen doen. Maar dat, dat ken ik nog niet. Die taal ken ik nog niet. Die kan ik ook nog niet. En, uh, maar zij kan wel... Uh, linkeroor kan ze wel wat horen, maar de rechteroor niks. Maar voor de rest uh, is het een hele leuke uh, vrouw. En uh, ze is uh, nou, heel spontaan. En je kunt ontzettend met een lachen. Nou, dat is net als voor mij natuurlijk. Ze is heel positief. Nou, dat vind ik al heel fijn als een mens positief fenomeen. Oh, dat vind ik heerlijk. Mm -hmm. Niet zwaarmoedige. Oeg. Ik heb niks mee. Tenminste, nee, meestal niet. Maar, ik bedoel, dat is, ja. Ik heb zoiets van, nou kan een beter vrolijk zijn en uh, positief zijn, want anders heb je er toch niet veel aan. Ja, dat is waar. Maar dat hoeft niet altijd zo te zijn, hoor, want ik ben ook niet altijd positief. Maar meestal wel zoveel mogelijk. Nee, maar over positief en negatief gesproken. Ja? Kijk, Joka die zegt, misschien gaan de mensen zich wel aan mij aanpassen in Uffelten. Ja, wij kennen alle twee niemand verder in Uffelte, hè? Nee, dat is waar. <lacht> nee. Zal ik zo meteen gewoon maar eens iemand uit Uffelte opbellen dan, want... <lacht> kun je het doen? Misschien kun je die op echt doen of opbellen dan. Nee, gekheid, dat is flauw voor mij, hè? Ja, dat... Maar ik... dat kun je doen, dat is goed. Oh, wie je dat durft. <lacht> en dan, okay. dan kunnen we ja. even vragen wat ze er in Uffelte van denken. Ja, is goed. Nou, dan zal ik maar weer neerleggen dan. Nee, nee, nee Oh, oké, okay, maar ik dacht... Ja, ja, okay. ik, mensen moeten wel weten dat ze in de op de radio zijn uh. Oh, dat wist ik allemaal Oké, niet zomaar stiekem doen Nee, oké, okay, goed Hé, hey, nou zegt Joka ineens rijden Dat is waar Nelly woont Ja, dat klopt, ja Rijden ja, klopt. als het mee zit Vrijdagavond nog naar Uffelten okay. Oh, ze bedoelt rijden Rijden bedoelt. zij oh, ja, ze wil gewoon rijden daar naartoe. Okay. De auto. <laughs> met de auto. Wat zeg je ja, dat nou? Met mooi? de auto. <laughs> oh, wat heb ik toch. Goed, oké. Okay. Wat een blits accent. Ja, dat was een geintje. hoor Dat, dat, is, uh, dat was even een geintje. Is dat nou Drents of Uffelds? Nee, dat is gewoon uh, Judiaans. <laughs> oké. Okay. Dat is gewoon een beetje maf <laughs> Je hebt Judeaans is een paal. Nee, joh, dat was een grapje. Dat is hoe ik dit ding soms uitspreek. Zal ik eens wat in het Gruzians vragen aan jou? Ja, en dan mag jij in het Judiaans antwoorden. <totstuk> ja. Ja, oké. Die geloof je, als hoe niet daar worden naar geleden uit Akaram toosje door de kan maar nou. Glimlazijn, dan is het al die wol, die, die, die, die, die, die. Ja, dat zo je me. ja, dat kennen we je, dat is jouw goudje, Mimi, echt Mimi. Ja, glimlazijn, die, klambalinae. Nou, jij klinkt wel een beetje Aziatisch? Ja! Jij klinkt ook echt een beetje ijslands russisch achter, zo klopt dat wel. Dat er nou Russen zouden luisteren, dat is wel zeggen belastend nee, denk ik. Die kunnen er niks van verstaan. Nee. Toch nee, Nee, nee, moet, je, nee, moet okay. je nog een keer goed opletten, keer goed opletten. Maar ja, je nog Niet er je je dat Dat is, is is geen Russisch. Ik hou van Ramenech, Rihol. Nihol, Chantinho, Korayhoop, Kliamp, Klayhoop, Klayhoop, Klio Klayhoop, Klie. Ja, nou moet ik ook lachen. Nou, dat hoeft niet. Dat is niet. Eerlijk. Ik vind het zo koud als Die mensen die, moeten, die luisteren, die moeten wel heel, heel apart zoiets vinden. Ja. Wat vinden ze er eigenlijk van? Want ik lees nou geen chat meer... ...omdat ik nou met jou de klas ben. En ze vinden het helemaal niks. Nee? Oh. Nee, dus we gaan oh, nog even dat... door. Oh. Weet <laughs> je dat nou? Oh, dat is toch wat. <laughs> Something cool. En nou moet, ik, nou moet ik nog iets verzinnen... ...om jou weer rustig te krijgen, zeggen ze. Ah. ah, ah, ah. Ze geven mij dus de, de schuld nu, hè? Ze geven mij de schuld, hè? Nee. Je, nou, dan moet ik toch even in weer komen. Jongens, ten eerste ben ik... Niet was dit gewoon een, een, een probeeseltje. Als ik echt druk ben, dan ratel ik achter elkaar door. En dan praat ik heel snel. En dan praat ik al zo langzaam. En dan zeggen jullie nog dat ik druk ben. Weet je, Daar word ik nou moe van. Je, je klinkt bijna als een barones. Nou, dat wou ik nog net niet horen, nee. Heb je wel eens in een toneelstuk gespeeld? Oh ja, op school was musicals, in, in de basisschooltijd. En dan denk ik, jee, dat is leuk. Wat voor musicals deed je dan? Oh, gosh, over beesten en over dieren. En ik zat wel eens een keer op de MAVO in, in Graven destijds, of voor blinders zicht zien. En uh, Jochem kent dat wel. Maar dat was uh, ook de school waar Jochem op heeft gezeten. En dat heette toen destijds Theofa en nu Senses. En dat was een hele leuke tijd voor ikzelf. En dat was een hele leuke tijd voor mezelf. Daar, daar uh, had ik EDP piaf gespeeld van. Oh, je ne je ne regrette En dan deed ik die tekst niet, maar dan deed ik nacht, ja? ja? Dan deed ik nacht in Parijs, nacht in Parijs, en het beeld van de schaaf was fris. Nou ja, was weggeraakt en is nu weer terug, Enzovoort. Je moet iets minder roken, hoor ik. Nog minder? Nog ik minder. helemaal niks. Nee, daarom juist. Oh. Ja, maar ik wil helemaal niet roken, want dat vind ik zo... Nee, dat vind ik echt niet lekker. Ja, dat moet je ook niet doen dan. Nee, nee dat vind ik gewoon echt niet lekker, dus dat doe ik ook lekker niet. Maar, uh, oké. Okay. Je bent weer... Nee, heb jij wel veel musicals gespeeld, of niet? Ja, vroeger wel, ja. Ja. Moeten wij meer gaan doen, hè? Maar ja. Ach. We hebben altijd zoveel te doen. Hè? We hebben altijd veel te doen. Weet je wat wij gaan doen? We gaan nou. even afscheid nemen. Goed, oké. Okay. Dus we zeggen iedereen eventjes ontzettend te groeten. Ja, heel veel goed aan iedereen en dank voor het luisteren naar deze uitzending. Het was een beetje een drukke boel vanuit mij, maar het was niet druk bedoeld. Nee, en ik ben de schuld altijd, toch? Nee, jij bent geen schuld. Ah, want ik kom nou, ik spe speel nou even mee. Oh ja, ja, ja, jij was de schuld hoor. Zie je nou wel, Goh, is je nee, ja, mensen hebben het nou ook gelijk, die horen dat gelijk. Dit, dit is zo. Mm. Ja, ja. Ik heb gewoon de schuld. En voor jou weer kun je weer de hele week op teren, meneer. Nou, welterusten, lieve mensen. Ja, welterusten allemaal. Lekker slapen. Trusten. Trusten. Jij ook. Weltrusten. Ja, jij ook, hè? Jo. Hoi. Oké, okay, sterkte, gezin, Met alles gaat het wel goed met jou dan? Met mij zeker. Nou, ik jou gesproken heb, gaat het weer helemaal oh, okay. perfect. Ach ja, oké, okay, dan is het goed. Prima. Oké. Okay. Nou, goed dan. Dan... Uh... Ja, en hoe gaat het met jouw werk en alles? Bij dat bedrijf lukt het een beetje allemaal of niet? Nee, het is allemaal... zwaar. Uh, allemaal Ze huilen met de pet op? Ja, het ja, huilen met vervelend. de pet op. Vervelend joh voor jou, ba. Maar het komt wel weer goed. Ja, die economische tijden hè. Ja, maar het komt vast wel weer goed. Jawel, dat denk ik ook. Nou jij veel sterkte dan, hè? Ja, en jij ook. Och joh, dat komt bij mij wel goed. Het is al goed dus. Oké. Okay. En mensen mogen zeggen wat ze willen. Maar ja, daar ook weer wat op. Maar het komt allemaal goed. En, uh, en we spreken we we elkaar. elkaar. We spreken elkaar zeker. En hou je goed, hè, jo, doei. Hai, doei. Doei. Hoi, doei, doei.